Twee uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Een vliegtuig van de Duitse bondskanselier Merkel is via een omweg verkocht aan het Iraanse regime. Duitsland had eerder geweigerd het toestel aan Iran te verkopen omdat er sancties gelden tegen het regime in Teheran. Het vliegtuig werd uiteindelijk door Duitsland verkocht aan een investeringsgroep in Oekraïne. En nu blijkt dat die het hebben doorverkocht aan een Iraanse luchtvaartmaatschappij.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 Het is dinsdagnacht, 23 november. U luistert naar Nog Steeds Wakker van Omroep DNL. U bent nog steeds wakker en wij zijn dat ook. De komende twee uur kijken we naar de dag die is geweest... en natuurlijk werpen we een blik over de grens... met nieuws uit andere wakkere landen. Het is twee minuten over twee. Zometeen blikken we terug op een oppepper die Ajax ook zo goed kon gebruiken. Maar eerst een miljardenmisser van het kabinet. Ja, want er werden ons gouden bergen beloofd... bij de start van de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Brussel. Enke, enkele jaren later is er van die nog maar bar weinig over. De HZL blijkt vooral een snelle manier om van heel veel geld af te komen. Afgelopen week gaf minister Schulz van Hagen aan... dat de kosten voor het supersnelle spoor 390 miljoen euro hoger zou uitpakken. Een flinke tegenvaller. Maar vandaag bleek dat die berekening niet klopte. De HZL gaat de belastingtaaler niet 400 miljoen extra kosten... maar een miljard. Aan de lijn hebben we Kees Verhoeven, tweede kamerlid voor D66. Goedenacht, meneer Verhoeven. Goedenacht. Dat klinkt als een catastrofale rekenfout van de minister. Uh, ja, catastrofaal, maar wel uh, zeg maar met enige opzet. Uh, wat de minister heeft gedaan is eigenlijk veel te optimistisch voorgespiegeld. En nou ja, juist op het gebied van het spoor is dat de afgelopen jaren al heel vaak gebeurd. Dus wij willen nu heel graag dat de minister gewoon een keer vertelt wat het echt gaat kosten. Zodat we de volgende keer dit soort fouten ook niet meer hoeven te, te, te maken. Dus u zegt dat de minister die kosten onder het kleed geschoven heeft. Nou, de minister die heeft een creatieve boekhoudmethode of een rare rekensom, hoe je het ook noemt. Ze heeft in ieder geval de getallen heel handig door elkaar gehusseld En ze is uiteindelijk op een soort bedrag uitgekomen waarvan ze zegt 400 miljoen. Dat is wat het ons extra kost. Maar als je gewoon goed naar de vrij simpele tabel kijkt die ze in de brief gezet heeft... dan blijkt dat het gewoon 1 miljard is. Dus wij zeggen tegen de minister, zeg dan ook dat het 1 miljard is. En dan kunnen we tenminste verder praten. Maar waar komt die andere 600 miljoen ineens vandaan dan? Uh, nou de minister heeft eigenlijk steeds gezegd, ik haal 400 miljoen uit mijn eigen begroting, de, de begroting infrastructuur. Maar er is ook nog 200 miljoen uit de begroting van uh, minister de Jager, van Financiën. Uh, dus dat komt er gewoon bij. En er is ook nog 400 miljoen aan meevallers ingecalculeerd die pas na 2025 eventueel uh, binnenkomen. Dus ja, dat is een zo groot voorschot op de toekomst dat wij eigenlijk zeggen van nou dan heb je nu een miljard verlies en misschien loop je er over 15 jaar nog wat van in. Ja, maar u constateert het nou, dat het een, een, een miljard extra kost. Uh, denkt u dat de minister daar ook aan wil gaan? Of blijft ze gewoon vasthouden aan haar eigen berekening? Nou, we hadden vandaag toevallig de behandeling van de begroting van de minister Schultz. Dus ik had als kamerlid voor D66, had ik daar mijn inbreng. En ik heb dan de minister gevraagd van, ja, wat is het nou? Gaat u nou duidelijkheid bieden? Is het nou 400 miljoen of is het nou een miljard? En morgen mag de minister die vragen allemaal gaan beantwoorden. Dus morgen ja, hoe dat schat u het in? Uh... Nou, ik ben bang dat, dat ze toch vasthoudt aan een soort creatieve uitleg van de getallen... En dat ze zo zal proberen om te zeggen, nee, het is uit mijn begroting alleen maar dit. En dit gaat echt later goedkomen en daarom reken ik het nu al mee. Dus ik vrees dat ze niet echt de openheid zal geven die ik graag wil. Uh, maar ja, dan gaan we er wel een punt van maken. Ook omdat het CDA, die zegt ook van ja, dit is toch allemaal wel heel erg veel getover met, uh, met een telraam. En uh, ja, laat het nou maar eens harder gemaakt worden. En ja, nu heeft hij het over creatief boekhouden... waardoor ze um, de kosten van een miljard naar 400 miljoen terugbrengt. Maar zij maakt het nog bonter. Ze zegt dat ze ooit begonnen is met 2,4 miljard. Ja, en dat komt zeg maar, als je de, de, de hoge snelheidslijn... is in het verleden totaal verkeerd uh, aanbesteedt. Veel te optimistisch. Er werd gedacht, inderdaad Gouden Bergen... dit gaat uh, heel veel geld opleveren... omdat heel veel reizigers daarin gaan zitten. Nou, dat is niet gebeurd. Die trein die was al, bijna elke dag leeg. Dus als je een failliet zou laten gaan... waar op een gegeven moment even sprake van was dan had het 2,4 miljard gekost. Toen heeft de minister een oplossing bedacht... die op zich helemaal niet zo heel erg verkeerd is... namelijk een, zeg maar een deal maken met de NS... dat de komende jaren een deel van dat geld terugkomt. Nou ja, en daarmee bespaart ze nu 1,4 miljard. Dus dat is op zich goed. Alleen ze zegt dus dat ze 2 miljard bespaard heeft. En ja, dat is gewoon niet waar. Dus ze heeft op zich helemaal niet succesvol werk gedaan... alleen ze heeft het nog mooier willen voorspiegelen dan het is. En ja, dat moet je in deze tijden volgens mij gewoon niet doen. Dan spreekt u vrij zalvende woorden over haar. U zegt dat het is creatief boekhouden... Um, ze heeft goed werk verricht, maar het is, uh, nou ja, ze, ze, ze maakt het nog wat leuker dan het al was. Maar het klinkt gewoon een beetje als jok als ik eerlijk ben. Ja, nou, uh, wij hebben het ook belastingbetalersbedrog uh, genoemd. Vrij, uh, vrij naar de term kiezersbedrog. Uh, en daar heeft dit kabinet een handje van. Uh, al dan niet uh, opzettelijk, hè, zoals premier Rutte met de 50 miljard over de euro. Of steeds in de begrotingen van, van, van dit kabinet staan steeds allemaal hele mooie beloftes. En als je er goed naar kijkt, kritisch gewoon kijkt van wat is het nou echt... Dan blijkt het vaak wat tegen te vallen. Ze spiegelen de zaken gewoon vaak wat mooier voor. Ja, dat is nu een paar keer gebeurd en ja, dat begint nu wel te irriteren. Dus die zalvende woorden, ja ook ik zal op een gegeven moment minder zalvende woorden gaan spreken, want dit kan niet zo doorgaan. Denkt u dat de minister of misschien u zelf nog wel gelooft in het hele project van de, de hoge snelheidslijn? Gaat het ons ooit nog iets opleveren? Nou, wat nu heel belangrijk is, is zeg maar de fout in het verleden is dat het veel te optimistisch ingeschat is. Dus dat er veel te veel geld aan uitgegeven is terwijl het veel minder opleverde. Uh, wat nu heel belangrijk is, in die, in die deal die de minister nu gemaakt heeft voor de komende 10 jaar met de, met de NS, met de spoorwegen, is dat het niet nog een keer veel te optimistisch is. Dus daar gaan we ook nog naar kijken. Uh, de minister heeft nu zoiets van, nou we gaan heel veel geld terugverdienen omdat het nu wel een, een, een, nog een, ja, een goed model is wat klopt en die, die, die reizigers gaan ook echt komen. Maar dat werd en dan vroeger was... ook gedacht, en nu, ja, nu ja, zitten dat... we met 1 miljard uh, die we extra in moeten leggen. Ja, maar dat, dat, die 1 miljard is een verlies van het verleden en het gaat er nu om dat er niet nog weer meer verliezen uh, in de toekomst bij gaan komen. En daar moeten maar ook veel beter de minister controleren en de minister moet ook veel duidelijker uh, vertellen waarom ze denkt hoe ze onderbouwt dat dat het zeg maar de maar komende u tijd. u gelooft en... niet dat er in de toekomst dat we weer tegen dit soort problemen aan zullen lopen. Het plan voor de toekomst dat is wel goed. Dat zijn wel de gouden bergen. Geen Gouden Bergen, maar het is wel zeg maar uh, in ieder geval de manier om de bodem, bodemloze put uh, te dichten. Daar heb ik nog wel vertrouwen in. Ik wil ook niet gelijk de, uh, zeggen van uh, dit plan is, is helemaal niks. Dit plan is op zich aardig. De minister heeft het als geweldig voorgespiegeld. Dat moet je niet doen. Zeker maar niet als het is het niet in de, de Is het niet in de publieke opinie ook al heel erg beschadigd, die HSL? Ik bedoel, het is natuurlijk geen goede reclame al, dit traject dat nu is afgelegd. Nee, nou, dat, dat, dat komt er nu dus ook bij. Hè? De, de, de, de HSL wordt nu zeg maar een heel negatief iets, terwijl het ooit een heel positief iets zou moeten zijn. Net zoals de, no de Noord-Zuid en Amsterdam, hè? Dat, dat is ook zo'n zo project. Ja, we hebben in Nederland wel een beetje het gevaar dat we nu allemaal projecten hebben... die, uh, ja, die, die door de mensen ook niet meer gezien worden als iets, iets, uh, iets positiefs. Maar uw lijn nee. hebben we ook nog gehad. Het, we, ja. het gaat allemaal niet lekker als het gaat om Nederland en grote projecten op het spoor. Uh, dat is een conclusie die ik deel. En, uh, het enige wat we kunnen doen, en dat is ook wat, wat ik als Tweede Kamerlid wil, uh, is ervoor te zorgen dat het vertrouwen langzaam terugkomt, omdat het gewoon in de komende tijd beter moet gaan. Kees ja. Verhoeven, uh, D66 Tweede Kamerlid, dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Precies zeven jaar geleden vond de zogenaamde Oranje Revolutie plaats in Oekraïne. Er waren grote protesten tegen de verkiezingswinst van de zittende president... terwijl de Oekraïners ervan overtuigd waren dat de democratische kandidaat Yudchenko de winnaar had moeten zijn. Vandaag werd de Oranje Revolutie haar dag op de Dag van de Vrijheid. Duizenden mensen togen naar het Centrale Plein in Kiev om deze dag samen te vieren. Onze correspondent Geert-Jan Haan is in Oekraïne. Goedenacht. Goedenavond, hallo. Ja, was jij ook op dat plein, dat Maidanplein? Ja, ik ben daar geweest. Um, ik kan gelijk nuanceren dat er geen sprake is van duizenden mensen... maar honderden mensen die daar hebben geprobeerd feest te vieren. Oké, okay, en het, nou, als wij ook nog de, de, de media goed begrijpen... dan liep, het, liep die bijeenkomst uit op gevechten tussen de politie en de betogers. Um, en er zouden meer dan honderd mensen door oproerdiensten in elkaar geslagen zijn. Heb je daar iets van gezien? Ja, dat is dus heel interessant. Ik heb daar de hele avond uh, aan besteed, de hele avond research naar gedaan. Ik ben vandaag dus ook op het plein geweest. Meerdere uren heb ik daar rondgelopen. En zoals ik al zei, er waren protesten. Er werd gedemonstreerd. Vooral tegen het feit dat uh, de dag van de vrijheid niet herdacht mocht worden officieel. Van de huidige president Janukovic, die was daarop tegen. Uh, dat is natuurlijk een vorm van repressie. Maar gevechten... Uh, Nee, dat viel eigenlijk wel mee. Ja, en dan is er ook nog het verhaal dat er honderd agenten uit het niets zouden zijn opgedoken. En een hardhandig einde aan deze bijeenkomst gemaakt hebben. Ja, het is heel interessant wat hier allemaal gebeurt. En in, in zulke uh, situaties moet je natuurlijk geen stelling nemen uh, als buitenstaande, als ik me zo zelf mag beschouwen. Maar het is wel apart dat de politie vooral ingrijpt wanneer de demonstranten zelf... Als het ware, hen opzoek. Um, wanneer er ook vanuit de media, want er was heel veel media vandaag aanwezig... als het ware, ja, uh, opstandjes probeert te stimuleren, schermutselingen. En daarmee praat je natuurlijk niet goed dat er sprake is van repressie. Maar het wordt allemaal wel een beetje in scène gezet af en toe. Ja, dus ze proberen het vuur op te stoken... om daarmee die Oranje Revolutie uh, een minder goede naam te geven. Nou, je komt daar je komt aan vandaag op zo'n plein en er is al heel veel politie aanwezig. Dat is natuurlijk niet goed voor de sfeer. Maar er zijn ook heel veel media aanwezig, heel veel cameramannen, die bijvoorbeeld ook op 20 centimeter afstand met hun apparatuur de gezichten van de agenten staan te filmen. En die gaan daarop netjes in gesprek met de mensen. Ik heb gezien dat er vandaag iemand is opgepakt die werd op een hele... Ja, respectvolle, als je dat zo kan zeggen, manier afgevoerd... door twee agenten gewoon meegenomen. En dan ging er weer een horde media achteraan, want die hadden natuurlijk nieuws nodig. Maar ja, als je ook kijkt wat er tot nu toe is gepubliceerd aan filmpjes of foto's... dan heb je ook geen keihard bewijs om te zeggen van... er waren hier enorme gevechten aan de gang. Nee, er waren geen tussen demonstranten, tussen politie... en enigszins ja, door media nog extra gestimuleerd. Maar is het dan niet een hele domme propagandatruc geweest? Van welke kant? Nou ja, van, uh, van de kant van de overheid, die dus blijkbaar ook nog beweren... dat het zo'n grote revolte geweest is? Um, nee, het gekke is juist dat het demonstranten zijn geweest die in dit geval... Het uh, persbericht de lucht in hebben, ja de, de wereld in hebben geslingerd. Die willen als het ware aangeven van kijk jongens, mensen in het Westen we worden slecht behandeld hier, we willen demonstreren tegen dat ze geen vrijheid mogen vieren. En daar hebben ze ook een punt mee. Maar het is niet zo dat ze bij elk moment dat ze niet hun zin krijgen, ook al hebben ze daar een punt, dat ze dan echt met geweld bejegend worden. Dat is niet altijd zo. Nee. Die, uh, en um, vandaag werd bekend dat Timoshenko ziek is. Is dat ja. wel echt waar? Dat weet je ook niet, hè? Nee, um, uh, ze zou uh, bezocht zijn door een, uh, door een vrouw, uh, onaangekondigd. En uh, Janukovic heeft er toegezegd dat ze uh, behandeld mag worden. Uh, Timoshenko zou ernstige rugpijn hebben, rugklachten. En ook Janukovic heeft ingezien dat de medische zorg in de gevangenis waar ze zit... niet voorhanden is om haar te helpen. Voor zover we dat kunnen checken, uh, ja, wordt het dus toch wel uh, met enig meden uh, dogen, als je het zo kan noemen, overgedacht. Ja, althans, dat zegt hij dan. Maar hij heeft haar wel laten arresteren. Ja, inderdaad. Dat, uh, dat klopt. En uh, ja, dat is ook een hele lastige situatie natuurlijk. Om daar iets over te zeggen. Dat is, uh, dat is het lastige van, van het gebrek aan... Uh, Democratie, zoals er hier nu over wordt gedacht... en zoals er ook dus gedemonstreerd wordt... tegen dat zo'n dag van de vrijheid niet mag worden ge uh, georganiseerd. Maar als ik één punt erover kan maken, kort... vandaag heeft uh, in de Times uh, heeft, uh, Klitschko... de bekende Oekraïse boxkampioen... aangegeven dat er gewoon geen vertrouwen meer is in politiek. Überhaupt niet. Weet je, twee derde van de mensen hier... weet gewoon niet meer wat ze moeten doen. Die boeit het allemaal niet meer. Die kiezen geen partij voor oppositie of voor regeringspartij... Het maakt ze allemaal niet meer uit. Iedereen is wat hem betreft ja, corrupt, zo zou je het kunnen noemen. Dus al die verhalen die worden natuurlijk ook gevoed van alle kanten. En dat maakt het zo lastig om de situatie te beoordelen. Goed, transparant is het niet. Maar het is in ieder geval wel een stormende glas water wat die demonstratie betreft. Dankjewel Geert-Jan vanuit Oekraïne. Zometeen spreken we met Mike Verwij. Hij zag voor de Telegraaf en voor ons de wedstrijd van Ajax die zo goed voor ze afliep. 0-0 werden tegen Olympique Lyon. Meer over die wedstrijd na Time Flies van Pete Philly Haven't you en Perquis. Time it only seems like yesterday when I walked in the park with my boys And I was smoking all of that weed Rolling papers and a few blunts in the sunshine was all so we need We used to skate, irritate all the neighbors I swear, yo, they hated me A good day wasn't a good day Unless I learned a trick and they'd see it I reminisce and say So just fun and games We used to play then back in the day And now I realize that before the day I'm old and gray I gotta make each day Count cause the amount of the hours is slipping away Haven't you noticed how time flies? Man, sometimes I feel old Haven't you noticed how time flies? Can't believe how much I've grown Haven't you noticed how time flies? And sometimes I feel old Haven't I noticed how time flies? I know you send me some emails and call me about this in times, and I haven't been calling you back. You're back. But nowadays, you're my life's kinda crazy. The tour's ended, then I'm back. I'm back. I know you had some ups and some downs. Tell me where you've been living at. Living I hope at. that all your ambitions and your dreams and your hope are still intact. Yo, just let me know when you wanna walk through my door. So we can chat and relax. Just some facts. Drink a six pack after that scout. For oh, forgot you don't do that no more. I wish time was a little more slow. But it's not. Just come to my spot. Let the memories flow. Haven't you noticed how time flies? And sometimes I feel old. Haven't you noticed how time flies? Can't believe how much I've grown.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 Er bestaan zo'n 20.000 verschillende soorten van... maar deze is wel heel bijzonder. Intraal een artikel over een orchidee die alleen s'nachts bloeit. De orchidee werd begin dit jaar uit Papo-Nigonea... meegenomen door de Nederlandse orchidee-specialist Ed de Vogel. Het plantje kreeg een plekje in de Leidse Hortus Botanicus... waar het erop leek dat de knoppen steeds verwelkten... zonder dat de plant bloeide. Pas toen een medewerker, de Bulpotilium nocturnum... Met een huisnam om het maal te bestuderen bleek dat het plantje s nachts bloeit van 10 uur s avonds tot 10 uur s ochtends om precies te zijn.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 Onmiddellijk uit huis werd geplaatst. Goed nieuws tot slot voor wie de komende dagen Sinterklaas inkopen doet. Schrijft Metro. Een zak speelgoed, snoepgoed en chocolade kopen is 1,1% goedkoper dan een jaar geleden. Vooral speelgoed is in 12 maanden tijd fors in prijs gedaald. Een gemiddeld cadeau kost de Sint deze decembermaand maar liefst 3,3% minder. Het zijn cijfers van medewerkers van het ING Economisch Bureau. Of ze op deze manier een eervolle plaats hebben verdiend in het grote boek van Sinterklaas. Dat vermeldt het artikel niet. Dankjewel, Martijn. Middel zometeen is hij weer terug voor het nieuws uit de nacht in ons nieuwsminuutje. Urbanus, Remel van het Groene Woud, Philip de Winter, Jan Vertongen, Roger de Vlaming en natuurlijk Karen van K3. Hoe mooi zou het zijn als deze bekende Vlamingen bekende Nederlanders zouden worden? En het is nu niet eens zo gekke gedachte. België heeft nu al 527 dagen geen regering. En waarom komen die Vlamingen niet gewoon bijna ons? In onze nieuwe rubriek De Staat van Vlaanderen... leggen we vandaag Vlaanderen en Nederland naast elkaar. Vandaag kijken we naar de leiders. Wij hebben Mark Rutte en Beatrix. Maar welke Vlaming zou daar nou goed bij passen? Een vraag gaat aan onze Belgische mol, Kenny van Goetsenhoven. Kenny, goedenacht. Uh, goedenacht. Ja, Jullie hebben geen regering daar in België... Wie uh, nee, dat klopt. We... Nee, maar wie kunnen we nou nog de leider van Vlaanderen noemen? Uh, wel, dat is op dit moment uh, vrij onduidelijk. Uh, Elio Di Rupo leidt de regering uh, onderhandelingen. Um, maar dat gaat tot troef zo, als je weet. Ja. Maar wie, wie, wie zien de Vlamingen dan op dit moment echt als hun leider? Of is die er gewoon echt niet? Want dan zijn we snel uitgepraat. Als Vlaanderen dan bij Nederland komt, dan houden wij Nederlanders gewoon onze eigen bazen. En dan... Moeten jullie maar ook luisteren naar Mark Rutte? Uh, Wel die is er uh, momenteel niet, al uh, heeft de koning uh, voor dit moment uh, de touwtjes in handen. Dus de, de, de koning is op dit moment de, de leider, wordt hij ook zo echt zo gezien als de leider van, uh, van België? Uh, Wel België is uh, monarchie, dus uh, de koning uh, is uh, de leider van België op dit moment ja. Wij proberen Vlaanderen en Nederland wat dichter bij elkaar te krijgen. Het is de bedoeling dat we gaan fuseren straks. Uh, wij hebben Mark Rutte, maar zou die daar een beetje naast passen? Uh, naast uh, Elio? Of? Nou, naast de koning, als dat, als dat jullie leider is op dit moment. Uh, wel, ik denk niet dat het uh, goed overeenkomt. Nee, waarom niet? Um, wel, uh, de koning uh, heeft uh, geen politieke voorkeur. En uh, kan dus ook geen uh, beslissingen nemen in uh, die tram. Maar hoe wordt premier Mark Rutte gezien in België? Of kennen jullie hem überhaupt niet? Uh, Mark Rutte is uh, liberaal, hè? Ja, ja maar hoe, hoe, hoe, vinden jullie hem aardig of vinden jullie hem vervelend? Zoals de meeste Nederlanders? Nou, de meeste Belgen kennen Mark Rutte niet, denk ik. Um, nu, de liberaal in uh, België, uh, dat is uh, De Croo. Uh, die heeft de uh, regering uh, een beetje opgeblazen op dit moment. Dus uh, ik denk uh, niet dat de Liberalen nu heel populair zijn. En te linkerzijde hebben we in Nederland uh, een, een groot probleem. Ik bedoel, onze grootste linkse partij van jaren uit de PvdA... die mist eigenlijk een, een, da, een grote goede leider. Is hij in België misschien wel te vinden? Dat als Nederland, of in Vlaanderen wel te vinden? Dat als Nederland en Vlaanderen bij elkaar gaan... dat we dan gewoon de socialistische leider... Uh, ook gewoon op de Nederlandse partij zetten? Uh, wel, in uh, België hebben we nu een uh, nieuwe socialistische leider, uh, Bruno Tobak, uh, van de SPA. Uh, die is pas uh, onlangs uh, verkozen tot voorzitter. Maar een charismatische man? Uh, dus, uh, ik vind wel een charismatische man, ja. Oké, okay, dus, en, en wat zijn zijn grootste kwaliteiten? Um, wel, hij is uh, zeer rustig. Uh, hij kan uh, goed uh, relativeren. En dat is denk ik wel belangrijk bij de onderhandelingen. Ja, dat mag je wel zeggen. Het doe niet echt vlot, hè? Wat was het? 527 dagen. Schaam, ja. Schaamt België zich voor het gebrek aan kabinet? Um, nee, nou, ik denk het niet. We hebben 527 dagen, is inderdaad zeer lang. We hebben het Europees kampioenschap van de Nederlanders al een tijdje overgenomen. Het wereldkampioenschap van de Irakezen. Hm. Maar uh, ik denk niet dat het de bedoeling is om nog veel langer aan te slepen. Ja, het, het wordt uh, het, uh, het, maar een fusie met Nederland. Als ik jou zo hoor, op het gebied van leiderschap, dat wordt ook, uh, dat wordt ook lastig. Dank je wel, Kenny van Goedsoven, voor je toelichting. Oké, okay, goeiedag. De spelers van Ajax eh, hebben zich vanavond niks aangetrokken van de conflicten binnen de club. Door het 0-0 gelijkspel tegen Olympique Lyon staan de Amsterdammers met één been in de volgende ronde van de Champions League. Mike Verwij was als Ajax-watcher van de Telegraaf aanwezig bij de wedstrijd. En ook voor ons heeft hij het schouwspel in de gaten gehouden. Goedenacht Mike. Goedenacht. 0-0 bij Olympique Lyon, dat klinkt als een uh, uitstekend resultaat voor Ajax. Het had nog mooier gekund als Ajax hier had gelijk gespeeld. En had gescoord. Dan was de knock-out fase van de Champions League al zeker geweest. Maar achteraf kunnen, kunnen de spelers ook blij zijn met Donald. Ja, want laten we het eerst even over de wedstrijd hebben... voordat we vooruit blikken op de rest van het toernooi. Uh, hoe, hoe, hoe, hoe, vergaan, hoe verging het Ajax vanavond? Ja, ik denk dat de spelers van Frank de Boer echt een topprestatie hebben geleverd. Je, je zei het net al. Het is enorm onrustig op bestuurlijk niveau in Amsterdam. En ze hebben gevochten als leeuwen. Ze zijn voor elkaar door het vuur gegaan. Wie staken er nou in de wedstrijd echt bovenuit voor Ajax? Ja, ik vond, vond dat Jan Vertongen eindelijk echt zijn verantwoordelijkheid nam. En ja, sterk speelde. 1-0 was heel goed. En Christian Eriksen, dat is toch een, een groeibriljant. Dat hmm. is een geweldige voetbal. En Kenneth Vermeer, die heeft nog wat aardig wat kritiek te verduren gekregen. Maar die zag ik af en toe toch ook aardig naar de, naar de bovenhoek vliegen. Precies, die, die kunnen na afloop wel de helft van Ajax. noemen. In, in de fase net na rust had Ajax de wedstrijd kunnen beslissen, eigenlijk moeten beslissen in, in het voordeel. Alleen, dat gebeurde niet en daardoor bleef Lyon in de wedstrijd. En Vermeer hield zijn ploeg echt met een aantal geweldige reddingen op de been. En dat, dat is heel knap, omdat hij toch de afgelopen twee wedstrijden in de competitie tegen NAC en Utrecht een aantal cruciale fouten had gemaakt. Ja. Maar de boer, de boer gaf hem vertrouwen en dat heeft hij meer, meer dan waar gemaakt. Heb je de indruk dat het ploeg gretiger was dan normaal? Ja, ik, ik heb daar in de mixzone na nou afloop ook even, even over staan praten met Jan van Tongen. En hij zei: Ja, het is heel gek. Het is nu in de, in de Champions League in vijf wedstrijden de vierde keer dat de Ajax de nul houdt. En ook gewoon weer een heel goed resultaat neerzet. En het lijkt toch wel of ze iets scherper zijn op Europees niveau dan in de nationale competitie. Want. Zondag zal het weer een hele klus worden in Nijmegen de tegen NEC, denk ik. Ja, is dat het? Of is het ook dat je met een gemeenschappelijke vijand... in dit geval de top van Ajax... misschien toch iets meer een groepsgevoel krijgt? Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Hoewel Frank de Boer eigenlijk altijd heeft gezegd... dat zijn ploeg en hij is zich heel goed kunnen afsluiten... van alle bestuurlijke chaos. Maar wellicht dat, dat het wel een thema is geweest. Dat ze hebben gezegd van laten we nu zorgen dat wij... in ieder geval heel positief in de krantenkolommen komen. Dat is naar alle ellende en alle modder van Amsterdam een keer, keer heel aardig. Ja, en Ajax ah, ja. moet nog tegen de nummer 1 uit pool. Real Madrid. Die heeft alles heel dik gewonnen. En Lyon tegen de nummer laatst, Dynamo Zagreb. En dan gaan we er eigenlijk vanuit dat Lyon wel uh, gaat winnen van Zagreb. En we mogen niet helemaal verwachten dat Ajax punten gaat pakken tegen Madrid. Maar dat wil nog niet zeggen dat Ajax dan wordt uitgeschakeld, toch? Nee, sterker nog, het, het moet heel raar lopen wil Ajax uitgeschakeld worden... Het doelsaldo van Ajax is 7, 7 doelpunten beter dan dat van Lyon. Dus Ajax moet al ruim van Real Madrid verliezen. En Lyon moet al ruim in Zagreb winnen. Dan, dan gaat het mis. De, de ajax hier zijn langzaam. Dus Vorig jaar speelden ze ook tegen Real Madrid en verloren ze thuis 4-0. In dat geval zou Lyon moeten winnen met drie doelpunten verschil bij Zagreb. Maar, ja, kijk, 4-0 thuis tegen Real Madrid verliezen. Als dat gebeurt dan... Ja, dan, dan verdien je het ook niet echt om door te gaan. Dus ik, ik denk dat het allemaal wel mee zal vallen. Bovendien zegt Frank de Boer ook wel heel terecht... dat het in niet heel makkelijk is om te winnen. Dat die ploeg toch niet als lelijk eentje de groepsfase uit wil gaan. Toch één punt wil pakken. Dus wellicht doen ze dat tegen Lyon. Dan hoeft de Ajax helemaal niet meer te winnen. Als laatste, het is toch weer lekker om eindelijk weer normaal over voetbal in Ajax te kunnen praten... niet over al het geneuzel daaromheen. Heerlijk. Gewoon over heerlijk. rangen en standen en doelpunten in plaats van uh, commissies en uh, mensen die belangrijk zijn voor zo'n club. Heerlijk. De afgelopen dagen ja, veel, veel met collega's opgetrokken. En iedereen komt eigenlijk wel tot dezelfde conclusie dat het eigenlijk helemaal nergens meer over gaat in Amsterdam. Zelfs in de, in de media zijn, zijn er mensen die, die elkaar allerlei dingen verwijten. En het, het is echt heerlijk om weer zo over voetbal te praten. En ook leuk voor de jongens dat ze... Dat er weer eens voetbalschoten in de kranten staan, denk ik. Ja. En dus nog met vol vertrouwen, hopelijk naar de volgende ronde van de Champions League. Dankjewel, Mike Verwij. Ajax Watje van de Telegraaf. Heel graag gedaan. Half drie precies. Het nieuwsminuutje. Met Martijn Middel.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 En de brandweer is met spoed naar de Nelson Mandela-brug in Arnhem. Het gaat om een ernstige aanrijding. Of er gewonden zijn is op dit moment onbekend. Weet u meer? Neemt u dan contact op met de redactie op telefoonnummer 0800-1121. En tot zover. Het nieuwsminuutje. Dankjewel Martijn. Zoals u van ons gewend bent in de studio van Nog Steeds Wakker. Muziek. En deze week is dat muziek van Jeroen Kant en Ratten in de Schuur. Jeroen, nacht. Hallo. Waar zijn je ratten uit de schuur? Die liggen denk ik lekker op bed. Ja, op bedten waar ratten horen? Of, uh, zijn, het, zijn het echte ratten? Of, zijn, uh, uh, geen echte ratten, het zijn, het zijn mensen. <lacht> het is een bandje. Het is een band. Ja. Vanavond ben je solo. Ja. Um, de, maar toch nog eventjes over je ratten. Waar komt die naam vandaan? Um, ik, ik woon in een oud houten huisje. <coughs> um, en ik heb daar een liedje over geschreven. En het refreintje gaat muizen in de keuken, ratten in de schuur. En toen... Toen ik dat opschreef, dacht ik, dat is wel een goede bandnaam. Ja, en dus dat is, is altijd zo gebleven. Dat is, ja, dat is ook nog niet zo heel lang. dus oh. <laughs> een, ja, een jaar nu. Dus. Nou ja, het is toch lang genoeg om uh, bij Radio 1 te gast te zijn. Mm -hmm. Vertel eens iets over wat voor band jullie zijn. Um, ik schrijf Nederlandstalige liedjes en dan uh, roots liedjes Amerikaanse roots liedjes Dus pop, of uh, blues, uh, folk, country, invloeden. Maar je hebt niet zo'n warme band met covers, begrijp ik? Nee, gelukkig niet. Nee, een hekel, mag ik het zo noemen? Um, ja. Ja? <laughs> nou ja, een hekel niet. Maar uh... wat is daar er zo erg aan dan? Nou ja, ik, ik, ik, ik hou niet zo van uh, persoonlijk niet om, uh, om koffertjes te spelen. Dus dan. Uh... Want? Ik wil mijn eigen eigen liedjes maken en mijn eigen verhaal vertellen. Ja. Dan ben je ook een uh, gestudeerd uh, muzikus. Ja, ik ben gediplomeerd liedjesschrijver. Ja, gediplomeerd liedjes. Gediplomeerd liedjeschrijver. Is dat iets waar je iets aan hebt? Mm. Nee. <laughs> nee wat betekent dat, gediplomeerd liedjes schrijven? Dat betekent dat je in het conservatorium ik bent? Ik heb weet. conservatorium gedaan in Rotterdam, Pop Academy. En daar ben ik, ja, heb ik eerst 2,5 jaar gitaar gestudeerd. En toen ben ik steeds met blues gaan luisteren. En gaan zingen en liedjes schrijven. En uh, toen ben ik overgestapt op songwriting eigenlijk. Maar blues is misschien toch van alle muzikale genres... misschien wel het minst gestudeerde genre. Dat gaat toch juist over oprecht en back to basics zijn. Zeer zeker. Maar ja, ik zat nou eenmaal op die opleiding... en ik wilde het ook wel afmaken. En, uh, goed, een beetje kennis kan ook geen kwaad. Maar uh, nou ja, ik bedoel, je hebt natuurlijk niet nodig een uh, diploma... maar dat, dat diploma. Dat is, maar dat is ook met, uh, ja, met alle muziekstijlen, denk ik. Je hoeft, je hoeft geen goede muzikant te zijn. Of je kan ook een goede muzikant zijn zonder diploma... Jij bent er eentje met diploma en je zegt: Ik wil nooit een cover spelen, want ik wil mijn eigen verhaal vertellen. Mm -hmm. uh, wat vertel je dan? Um, ja, wat mij bezighoudt en dat is, kan heel breed zijn. <laughs> dus, uh... Maar ik, ik had begrepen dat de laatste nummers waren Moordballades. Nou, ik heb één Moordballade gemaakt en nog een andere. Maar... <laughs> wat is een Moordballade? In de Murder Ballad, maar dan in het Nederlands. Dus uh, ja, dat gaat over uh, dat, er, dat er liefde is en dat er uiteindelijk iemand, minimaal één iemand dood gaat. Minimaal gaat er een. minimaal één iemand doodgaan, anders is het geen moordballade. ballade. En ga je die vanavond spelen? Misschien, Stond je op je lijstje? Misschien wel. Oké. Okay. En eh, ik had ook begrepen dat jij doet mee aan uh, zoals heel veel bandjes die bij ons spelen aan de popronde. En maar dat... Nee. Oh niet. De, nee, dat is een paar de, de, de popprijs, sorry. De grote prijs van Grote Nederland. prijs van ja. Nederland. Oh, alle prijzen ik haal ze door elkaar. Ach, ja. Maar dat gaat heel goed. Ja, we staan in de finale op 10 december in Paradiso, dus dat is al te gek. Ja, wat is het traject dat je daarvoor moet afleggen? Uh, je hebt eerst een selectieronde en dan heb je de kwartfinale en een halve finale. En nu de finale. En mensen kunnen mooi stemmen op ons voor de publieksprijs. Dan ga ik even mijn website noemen. www.jeroenkant.nl En daar uh, kun je dan verder klikken. En dan stemmen ze op zowel Jeroen Kant als, als de rat ja, in de Schuur. dat is mijn band. Ja. <laughs> en nog eventjes over die covers. Je zegt dat je er een hekel aan hebt, maar het eerste nummer dat je voor ons gaat spelen... Hallelujah. Nou, ik weet, het is dan vast niet dezelfde, maar Halleluja is vooral bekend als eh, misschien wel het meest gecoverde nummer aller alle tijden van uh, Leonard Cohen. Ja, er zijn er twee die ik mooi vind. En dat is de originele, en dat is die van Jeff Buckley, die versie. Maar, ja, dat is met heel veel liedjes. De mooiste liedjes worden natuurlijk het meest gecoverd. En dan op uiteindelijk ja, dan, nee, ja, dan vind ik het meestal niet zulke mooie liedjes meer als nee. ze zo, zo ver gecoverd zijn. Dus de halleluja die wij gaan horen? Dat is een andere. We ja. zijn zeer benieuwd. Dus als je je plek wil zoeken naar uh, de, de, de grote vloer vol met instrumenten. Het is maar één instrument vandaag. Een gitaar en een, uh, en een, mondharmonica. een mondharmonica. Op zo'n mooie uh, stel rond, de, rond het hoofd. Als jij er klaar voor bent, dan kondigt Bastia je nog één keer heel professioneel aan. Jeroen Kant zonder zijn ratten in de schuur. Een halleluja. Plank, mijn gitaar en de klank. Voor jouw sleutel in het slot van de deur. Voor het klokje dat tikt. Voor de doorn die prikt. Voor het bloed, de roos en de geur. En voor het schuim op het bier. Voor de nachtenplezier. plezier. Voor alle liedjes die ooit zijn bedacht en voor het haar op mijn hoofd, voor het vuur dat nooit dooft en voor die foto waarop jij naar mij lacht. Zing ik Alleluia voor de Heer, Alleluia op mijn knieën, Alleluia. Alleluia voor de Heer, Alleluia op mijn knieën, Alleluia. Voor de lekkere trek, voor de ranzige seks, voor tot half vier middags op bed. En voor de vogels in mei. Hun nest en het ei, voor wat je ziet als je er even op let. En voor de kracht van muziek, voor het dal en de piek. Voor de kleur van het zonlicht in maart. En voor de flessen met drank, voor de kat op de bank. En voor het wachten, want dat is het waar.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 Volle verstand voor het gat in mijn hand, voor de wijsheid van het land om me heen, voor de naam die ik draag, het antwoord en vraag. Misschien zijn we toch niet alleen. En voor die keer dat mijn pa in bed met mijn ma en ik het leven. Alleluia, Voor het leven. alleluia. Jeroen Kant live hier in de studio van Nog Steeds Wakker. En de komende half uur, uh, anderhalf uur, hoort hij hem nog drie keer hier op Radio 1. De Holland-Amerika-lijn met Wouter Zantingen. Terwijl al onze politieke leiders wel liggen te slapen, zijn de Amerikanen druk in het debat. Voor de twaalfde keer alweer dit jaar vechten de republikeinse presidentskandidaat elkaar de tent uit om de vertegenwoordiger van Red America te worden. En dit is nog maar een tussenstap. Het einddoel is om zelf president van de Verenigde Staten te worden. Maar eerst maar is de primaries overleven. Wouter Zantingen zit nu live naar het debat te kijken en hij heeft vast al een mooi beeld van de krachtsverhoudingen. Goedenavond voor jou denk ik hè Wouter? Ja, zeker. Wat is de setting vandaag? Want er zijn al heel veel debatten geweest. Wat is de setting? De setting is dat het over het buitenlands beleid gaat. Het is uh, een CNN-debat. En uh, ja, het gaat dus inderdaad over ja, wat voor, voor Amerika belangrijk is in de wereld. Hè. En eigenlijk, uh, wat je ziet, is dat bijvoorbeeld uh, voor Republikeinen uh, vooral terrorisme is. Ja, maar de Republikeinen hebben niet echt een heel erg goed track record, om maar zo te zeggen. Volgens mij is Herman Cain vorige week heel erg nog de, de mist ingegaan op het buitenlands beleid. Uh, hoe doen ze het? Ja, het is uh, moeilijk voor ze. Uh, je hebt mensen zoals Perry, ja, die, die uh, geven het gewoon meteen op. Die, uh, elke vraag die over het buitenlands beleid gaat, draaien ze weer terug naar binnenlands beleid. Republikeinen heeft het over het algemeen heel moeilijk, omdat Obama het eigenlijk aan de ene kant heel veel van Bush zijn standpunt heeft overgenomen. Want daarom is het nog steeds niet dicht. Afghanistan-oorlog is doorgegaan. En aan de andere kant. Uh, is het zo dat uh, uh, ze hem ook heel moeilijk kunnen pakken op, op zijn successen. Want Obama is het gelukt om uh, te doen wat Bush nooit kon... en dat is het, het pakken van Osama Bin Laden. Ja, is, is dit dan een, een, een, een debat waar weinig eer aan te behalen is? Ja, want je ziet, uh, er zijn een, een aantal stemmen. Je hebt behoorlijke extreme stemmen die het uh, ja, heel erg hebben over het profileren van mensen... Bij, op, op vliegvelden bijvoorbeeld, die dan vinden dat het een borras en geloof moet... Er zijn een aantal, uh, zoals Huntsman en Ron Paul, die zeggen van well, ja, dat moet je eigenlijk niet doen. Maar ze uh, we zijn wel allemaal redelijk met elkaar eens. En dat gaat allemaal uh, wel erg uh, de hoek in van uh, zo sterk mogelijk controleren en, en veiligheid boven alles. dat doet dit wat mij betreft toch een klein beetje denken aan uh, 1992 volgens mij. Meneer Clinton tegen meneer Bush, dat hij zei, it's the economy stupid... Het is een beetje hetzelfde verhaal, toch? Terwijl uh, de Amerikaanse economie op zijn gat ligt. Zij hebben net zo goed een schuldencrisis als Europa. Gaan zij het hebben over uh, terrorisme? Dat is toch een oud thema? Ja, het is inderdaad een oud thema. Maar ik denk dat het een succesvol thema is geweest voor de reprikein in het verleden. Uh, wat wel jammer is om te zien is dat, er, uh, dat ze buitenlands beleid inderdaad alleen maar invullen met terrorisme. En dat je dus weinig ideeën ziet over and andere zaken. Zoals nou misschien vrije handel... De, de wereldeconomie en dergelijke. Misschien komt er later nog aan bod, maar tot nu toe ben ik uh, ja, daar niet echt van onderhinderd. dat het een thema is dat eerder aansloeg bij de Amerikanen, dat geloof ik best wel van de 9-11 natuurlijk. Maar is het nu nog steeds relevant naar het gevoel van de Amerikanen? Of hebben zij niet het idee van ja, dit is niet meer onze, onze prioriteit nu? Scoren ze hier nog, nog stemmen mee? Ik denk dat het moeilijk voor ze gaat worden om hier nog stemmen mee te scoren. In het verleden was het zo dat uh, ...verkiezingen die over economie gaan... ...die worden door democraten gewonnen... ...verkiezingen die over buitenlands beleid gaan... ...worden meestal de Republikeinen gewonnen... ...omdat mensen zich veilig voelen bij de Republikeinen. Ik denk dat uh, door Obama's optreden... ...en door het feit dat de economie er gewoon slecht voor staat... Uh, uh, ja, ...de hebben een, een minder goede kans hebben... ...en dat inderdaad de hele verkiezingen vooral over economie zullen gaan. Ja, desalniettemin gaat zo'n debat natuurlijk ook niet alleen om de inhoud... ...maar ook om de uitstraling en hoe de, de, de punten over en weer worden gebracht. En eh, heb ik net al goed voor jou begrepen dat Rick Perry eh, dan juist daar niet op scoort op dit moment? Ja, Rick Perry die, zijn punten die, die slaan niet echt hout. Uh, het sterkste computer vind ik John Hansman. Uh, John Hansman is een, een, een wat marginale kandidaat. Hij is de voormalige of, uh, ambassadeur naar China uh, onder uh, Obama. Hij was door Obama aangesteld. Hij is een ontzettend slimme man en hij weet heel veel van buitenlands beleid. Romney doet het ook wel aardig, uh, de rest van de kandidaten. Ja, het is niet echt een sterke kant. Tegen heeft mensen als Barry, die hebben zich nooit echt met buitenlands beleid bezig gehouden. Michelle Bachman weet ook heel weinig van en uh, ja, die probeert zich daar wat, uh, wat uit te redden. Ja, Wouter Zantingen, jij houdt het debat voor ons in de gaten. En het volgende uur dan uh, kom je nog weer even bij ons terug... voor een update van dus het uh, debat dat over het buitenlandbeleid gaat... dat op dit moment uh, uh, zich afspeelt in de Verenigde Staten van Amerika. Bedankt, tot zover. Wekelijks spreken jonge schrijvers, politici en andere talent... een column uit in Nog Steeds Wakker. En deze week is dat politiek stratege Duco Hoogland over vakbonden. Vakbonden, gadverdamme. Een vak bestaat nauwelijks meer, maar die bonden nog wel. De grootste vakbond van Nederland, de FNV Bondgenoten... ...prijst zichzelf aan op hun site als grenzeloos solidair. Een beschrijving van een paar mooie imago-oppoetsprojecten volgt. Iets met cacao en Indiaanse arbeiders. Heel solidair, maar niet met de toekomstige generatie. Niet met degene die op dit moment de pensioenpremies en de zorgkosten ophoesten. Door de vakbond wordt de oudere werknemer keihard beschermd en de jongere werknemer mag betalen. Hoezo grenzeloos solidair? En nee, dan bedoel ik niet de oudere vuilnisman of bouwvakker die met pensioen mag of een extraatje krijgt. Dat is prima. Ik bedoel wel de beleidsambtenaar en manager die fut, prepensioen, ouderdomsdagen en reuma compensatie krijgen. De rekening hiervoor wordt omgeslagen op de jonge werkenden die zelf nooit van deze riante regelingen kunnen genieten. Dat zijn ook de jongeren die straks geen hypotheekrente meer kunnen aftrekken, meer betalen voor hun tweede studie. Kortom, die premies betalen voor regelingen waar ze zelf nooit van genieten. Terug naar de site van die grote vakbond. Even verder kijkend wordt je gevraagd of je arbeidsgehandicapt, jongeren, gay, gepensioneerd, scholier, vrouw, waajonger, werkzoekend of zwanger bent. Wat een hokjes, wat bekrompen belangenbehartiging van het ergste soort. Een gevecht om vast te houden aan verworvenheden die niet langer houdbaar zijn. Als de jongere generatie nu even zou stoppen met twitteren, de iPod uit hun oren haalt en hun blik werkt op het mede door de vakbonden afgesloten pensioenakkoord, dan kan de rekening nu alvast worden opgemaakt in plaats van later. En dan kan die gedeeld worden in plaats van doorgeschoven. Even potten, Net als in de kroeg, zodat niet de laatste die weggaat de Sjaak is. Going Dutch, heet dat toch? U hoorde een column van politiek stratege Duco Hoogland. En belofte maakt schuld en dus lossen wij al een deel van die schuld in... door onze artiest vandaag in onze studio, Jeroen Kant, het tweede nummer te laten spelen. Dit is Ontvang het slechts met eenvoud. De een krijgt wat hij hebben wil en een ander wat hij niet verdient Hoe een meisje nog een ring heeft van haar overleden vriend Hoe hij in de koude grond ligt en hoe zij daar stil om ontvangt slechts met eenvoud alles wat gebeurt Hoe een ieder oud wil worden hoe niemand het wil zijn, hoe een man van 86 niet kan slapen van de pijn. Hoe zijn vrouw hem is vergeten en hoe dat zijn leven kleurt: ontvang het slechts met eenvoud alles wat gebeurt. Steeds in golven gaat Adem in en adem uit Hoe iedereen uniek wil zijn En hoe hij vaart diezelfde schuit. Hoe de kalender wordt beschreven Blad na blad wordt afgescheurd Ontvang het slechts met eenvoud Alles wat gebeurt Hoe aan alles ooit een eind komt Maar hoe de strijd nooit is gestreden hoe de kleinste korrel zand ooit een berg was, lang geleden. Oh, bij alles wat je denkt of doet, al wordt het goed of afgekeurd. Ontvang het slechts met eenvoud, alles wat gebeurt. Keuzes die je maakt geketen aan je fouten Als een oude plaat die kraakt Maar of je op een wolk ten hemel gaat Of de hel wordt ingesleurd Ontvang het slechts met eenvoud Alles wat gebeurt Ja, of je op een wolk ten hemel gaat Of de hel wordt ingesleurd Ontvang het slechts met eenvoud alles wat gebeurt. Jeroen Kant met uh, Ontvang het Slechts met Eenvoud hier op Radio 1. En uh, met Jeroen Kant komen wij weer aan. Tijd voor onze rubriek waarin klein nieuws groot is. Niks, geen Tagrierplein of Amerikaans debat. Maar het best van onze collega's van de regionale zenders. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Als je aan muziek denkt uit Groningen, dan denk je aan Edestaal. Luister naar een fragmentje. Het, is op zijn, het, is het viel misschien wel op, u hoort niet Ede zelf... maar een hele klas die liedjes van de Groningse zanger zingt. En hoe vinden ze dat? Nou, het is tenminste beter als leren. Nou, tot alleen niet gezongen. Uh, het wordt niet alleen gezongen, er wordt ook geleerd over Edestaal. Dit wist u bijvoorbeeld niet... En dat hij Gronings kan zingen. En dit al helemaal niet. Uh, dat hij veel groente heeft. Ja, het hele euvel wordt behandeld. Maar toch steekt er één van onze jonge vriend een Chanson bovenuit. Eh, uh, mijn tuintje. Waarom? Uh, ja, ik heb zelf ook een tuintje. Zullen we het nog maar een stukje doen dan? Van de in de, kou, of in de van het weer. Pff, jongens en hun hobby's. Vanuit een helikopter werd het wereldrecord Dropping Bouncing Balls verbroken. Met een aantal van 30.000 nu op naam van Stefan. Ja, het wereldrecord Stuiterballen laten vallen uit een helikopter staat nu officieel op naam van Stefan Schuppers. En geloof het of niet, het is niet zijn enige wereldrecord. Uh, uit de hand gelopen tot uh, een wereldrecord met dvd-hoesjes. Uh, de dvd-hoesjes waren er 5000 uh, achter elkaar gezet en dan omgooien als dominosteentjes. Ja, je moet er niet aan denken, 5000 dvd-hoesjes achter elkaar. Eh, zeg Stefan, is het nu klaar met al die records? En de grootste domino-stent dominosteent ter wereld, die is uh, in 2009 gevallen. Die is ook hier te zien en uh, die is uh, 6 meter verder hoog. Je zult het niet zeggen tevoren, maar hij is echt 6 meter verder hoog, 3,20 meter 20 breed en 1,20 meter dik. Hij had een gewicht van 450 kilo die echt de pletten sloeg op, uh, op het plein waar ze op stonden gesteld. Ja, we mogen wel concluderen dat Stefan gek is op wereldrecords en dat hij een bovengemiddelde interesse heeft in domino-steentjes. Maar waar komt die fascinatie vandaan? Juist bij moeders. Op zijn vierde verjaardag was dat. Want ik dacht, nou, wat zou ik hem toch eens doen? Ik denk, ah, wacht is een doosje domino-steentjes. Of, uh, ja, domino-steentjes komen. En trots dat moeder is. En toen dacht ik: Oh, dat lijkt me wel leuk. Dat ga ik dus nooit moeten doen. Ik overweeg een uh, nieuw onderdeel in te voegen bij uh, het nieuws dat niet in het nieuws was. Ik heb er al een tune voor. Deze tijd is een verhaaltjesprogramma op Omroep Friesland. En omdat we, uh, ons Fries toch een klein beetje roestig is... is het goed om af te sluiten met een Friesk verhaaltje. Wat een rommel. Hé, hey, de containers maakt bij de dik. En Cornelia had u ze er nog net zetten. Tomke ziek het om Cornelia. Die is boppen, jetter. Tomke ropt bij de trap. Cornelia! De container mag bij de dik. Tomke doet de jas en de lezen hoor. Wat is dat, Tomke? ik naar Janne Juta. Nee, ik zal de container even naar de dik daarheden. Die is mij, Ronke. Oké. Okay. Oh, Ronke, was mij even helpen. Doe is de bak wil Het verhaaltje is nou uit. Voat ze op haar een bed Betsy kroepen. Jouwen ze daar nog kou een. Tuut. Ja, mooi. Verstond jij er iets van, Anne? Ja, ik kom uit Friesland. Ja, maar die, die tuut op het eind is een kusje. Is een kusje voor het slapen gaan. Ik verstond er geen zak van. Tot zover. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. En volgende week gaan we dan echt nog een keer met Tomke trouwens? Dat weet ik niet. Dat moet maar... toch even door en door geanalyseerd worden en geëvalueerd. Goed, we hebben um, nu we toch een beetje in de kinderhoek zitten. Als Rens met zijn vriendjes op het schoolplein staat... dan bespreekt hij altijd de laatste gebeurtenissen van de Arabische Lente. Hij is tenslotte niet voor niets onze 16-jarige sterverslaggever. Maar hij heeft maar één overeenkomst met de rest van zijn leeftijd genoten. Zijn liefde voor hiphop. Daarom was hij deze week extra enthousiast. Hij ontmoette namelijk zijn grote held Colin Benders, oftewel Kiteman. Colin, 18 jaar was hij. Toen dacht hij van nou, ik ga een album De Hermit Sessions, een man die zich als een kluisenaar terugkomt. Drie jaar heb hij hier aan Muziek van Colin Benders uit Utrecht, oftewel Kiteman. De logische winnaar Kitemans, Hickle Benders. En toch komt er een einde aan wat nog maar het begin van een heel groot succes lijkt. En kiest hij voor de eenzaamheid. In 2009 werd Colin Banders in één klap helemaal beroemd onder de naam Kiteman. Hij had het Kiteman Hip-Hop Orkest. Alleen maar goede recensies, maar in datzelfde jaar stopt hij er ook gelijk mee. En um, we horen niks meer van hem. Tenminste tot vandaag. Want vandaag is de wereldpremiere van een film over Kiteman. De film is net afgelopen. Hij was super gaaf. Maar we gaan er gewoon de zaal in. Hey Colin Banders. We hebben net een film over jou gezien. Wat een gruwelijk vette film zeg. Vet, dankjewel. Ik, ik zag jou net voordat de film begon. Met een vriend volgens mij van je. Die zei ik ben een beetje bang. Vond je het heel eng? Ja, dit is, dit, dit is het engste wat er maar bestaat. Ik bedoel, ja, hoe moet je dat zeggen? Met, uh, met interviews, met weet ik veel wat. Um, uh, je, je bent een uur met iemand aan het praten. En daar komt een stukje uit. En um, uh, hierbij is er anderhalf jaar lang een groep mensen zo dichtbij geweest... dat ze alles van me hebben kunnen laten zien. En dat wordt dan uitgezonden op een doek. Uh, het feit dat mijn leven bioscoopmateriaal materia is geworden... dat vind ik, uh, uh, dat, dat ik ontzettend eer, maar doodeng tegelijkertijd. Mijn naam Meijer, jij hebt een film gemaakt over Colin Bendis. Jij was de regisseur. We staan we hier in, in Tushinsky. Het, het zat helemaal vol. De wereldpremière. hoe was dat ook voor jou? Ja, dit is, dit is echt te eng. Colin die zat achter me en dan kwam hij soms naar voren. En dan zei hij, ik haat kaartje. ik Want dit, is, dit is gewoon te erg om mee te maken. Natuurlijk nu zo hier met z'n allen. Maar ja, ik ben heel blij. Ja. En ik heb net dus naar de film zitten kijken. Je ziet echt eigenlijk je hele leven. Het ziet er super gaaf uit als ik het zo zie. En nou begrijp ik dat er iets nieuws aan staat te komen. Klopt dat? Ja, uh, vanaf volgend jaar uh, april uh, gaan we ermee uh, optredens doen. En dat is weer het volgende orkestproject. Maart komt uh, de plaat uit. Wat voor plaat gaat dat worden? Geen idee. Okay. <laughs> dat, uh, dat weet ik niet hoe ik dat moet omschrijven, maar je moet het maar horen. Jouw, jouw vader slash manager, die zei in de film... Waarom kan hij nou niks simpels bedenken? Jij bedenkt de meest rare, bizarre ideeën. Waarom kan je niks simpels bedenken? Ik weet niet. Het, uh, het, het, het, het prikkelt me niet. Um, als ik bijvoorbeeld weet dat ik het met gemak zou kunnen doen... Ja, dat, ja, ik weet niet. Op het moment dat je een puzzel hebt van tien stukjes... en je weet dat je hem zo in elkaar kan, uh, kan leggen... daar heb je op een gegeven moment geen plezier meer aan. Dus dan moet je vanzelf groter gaan. Um, dus ik ben nu op zoek naar de grootste puzzels die ik maar kan kraken. En, en dat geeft voldoening. Je, tien, keer, tien keer exact hetzelfde doen, dat is een herhaling, dat is uh, machinerie. Maar één keer iets doen waarvan je nooit dat je het kan... En dat geeft voldoening voor de rest van je leven. 1 december komt de film in alle filmtheaters. Iedereen moet er naartoe? Is aan jullie. Nee, ze nee, moeten allemaal gaan kijken. 1 december in de bioscoop. Ja. Dankjewel. Goed, Colin Benders, oftewel Kijtman was zelfs nog een beetje verlegen, mogen we het misschien wel noemen. Maar... En hem viel wel de grote eer ten deel dat hij uh, met uh, Rens Goosling mocht uh, spreken. Ik heb trouwens een keertje, dat is misschien wel een geinige anekdote. Ging ik naar een concert van meneer Kuitman. En uh, achter me stond een meneer die had een raar bandje om. En ik was met iemand die wist niet wie het was. Die zei, gaat u ook kijken naar Kuitman? Ik zei, ja, ja, ik ben er meestal wel bij. En dit is serieus een soort Nick en Simon moment. Dat was dus Kuitman die in zijn eigen reis stond om een beetje de sfeer alvast te proeven. Dat is een Oké. Okay. Met dit waar gebeurde verhaal een stukje uit het leven van Bastiaan Nachtgouw... komen we aan het eind van het eerste uur van Nog Steeds Wakker. Volgend uur gaan we het hebben over vogels, want de vogeltellingen zijn allemaal voorbij. Tijd om een rondje langs de velden te maken. We bellen met Sofon, de grootste vogeltelstichting van Nederland. Dat na het nieuws van drie uur verzorgd door de NOS. En dan zijn Bastiaan en ik weer terug.